Liverpool-speler Luis Suarez kreeg een schorsing van acht wedstrijden voor het beledigen van een donkere tegenstander. En een zaak tegen Chelsea-speler John Terry loopt nog. Het weer af en toe regenbuien en vooral aan de kust een krachtige tot harde wind. Minimum temperatuur 4 tot 6 graden. Morgen overdag eerst nog buien, maar later steeds meer opklaringen. Het wordt ongeveer 8 graden.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 Boy, I'm ready, Slick, are you? Oh yeah, take it down Girl, I must oh, I sense something strange in my mind yeah. Yo, situation is Syria. Let's cure it cause we're running out of time For a mellow fellow like invoke getting paid late, so better lay low Scheming on hot money and the whole shit. The low pro ho, should be cut like an afro. So what you saying, huh? She's a winner than you, but I know she's a loser. How did you know me and the crew used to do her? late.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 Say. The years so fast. Let's go.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 ik heb het nooit geweest. Oké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 Tell me what is this thing that I feel like I'm missing. The time and I'm wasting it slowly. We'll no. Lege flessen op de gang Van de tanden Water duwen Bijna zon of no.